Michel Koenen met het NOS-journaal. Een maagverkleining kan grote problemen veroorzaken tijdens de zwangerschap. Artsen waarschuwen in het AD voor complicaties als galstenen en darmen die bekneld raken. De maagverkleiningen worden toegepast bij mensen met overgewicht die willen afvallen. Bij zwangere vrouwen kunnen de problemen leiden tot buikpijn. Dat wordt dan vaak eerst met de zwangerschap in verband gebracht... waardoor het werkelijke probleem pas later wordt verholpen.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 Huishoudens die recht hebben op schadevergoedingen voor de bevingsschade in Groningen... krijgen 2% rente over het toegekende bedrag. Dat heeft de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen besloten. In een flink aantal gevallen zit er meer dan een jaar tussen de schademelding... en de uitkering van het schadebedrag. En volgens de commissie dient de rente als compensatie daarvoor. En de rente geldt voor ieder jaar dat de melder wacht op zijn vergoeding... gerekend vanaf het moment dat de schade is ontstaan. En Jordi Kruijf wordt trainer in China. Tegen de Telegraaf zegt Kruijf dat hij een contract heeft getekend bij Chongqing Dangai Lifan FC. En de komende tijd probeert hij dreigende degradatie van die club uit de hoogste Chinese divisie te voorkomen. En Jordi Kruijf komt van Maccabi Tel Aviv in Israël waar hij trainer en technisch directeur was. Het weer nog, wolken, zon en eerst nog kans lokaal op een bui. Vrij veel wind en het wordt 23 tot 28 graden. Morgen eerst droog en warm, 23 tot 27 graden. Later komen er buien met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Yeah. Uh -huh. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits. C, C, M, M I love is strong as a lion Soft as the and you lying Times we got hot like a lion You and I Our hearts and never been broken We're so innocent, darling We used to talk till the morning You and I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 September song, summer last day too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 Ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM I had a dream, we were sipping a whiskey need. Highest floor of the battery, and I was high enough. Hé, Ripple.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 Vanaf me